12 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Goedemiddag. Vermiste Utrechtse postzegelhandelaar is terecht. Daderaanslagen Noorwegen terug op eiland. En ontploffing flat Emmen, vermoedelijk brandstichting. Het weer, vooral in het oosten nog veel regen, elders droog en wat opklaringen. Vanmiddag in het hele land afwisselend zon, wolken en een enkele bui. Het wordt zo'n 22 graden. Morgen vanuit het westen steeds meer zon, maar landinwaarts kan dan nog een bui vallen. De Utrechtse postzegelhandelaar Willem van der Bijl... die in Noord-Korea werd vermist, is terug in Nederland. Dat heeft zijn zakenpartner gezegd. Het gaat goed met Van der Bijl, maar meer details wilde hij niet geven. De postzegelhandelaar vloog vorige maand... naar de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang, zoals hij wel vaker deed. Meestal liet hij dan snel iets van zich horen... maar zijn zakenpartner en vrienden konden geen contact met hem krijgen... en gaven hem op als vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is blij dat Van der Bijl weer terug is in Nederland. In een flat in Emmen is vanochtend vroeg een explosie geweest. Aan de telefoon Erika Hoekstra van de gemeente Emmen. Uh, goedemorgen mevrouw Hoekstra. Goedemorgen meneer De Jong. Ja, goed, goedemiddag inmiddels al. Ja. Heeft u al enig idee wat er gebeurd is? Nou, de politie heeft ons aangegeven dat ze uitgaan van brandstichting. Juist. En waarom is dat? Uh, ja, dat is echt een politiezaak. Daar kan ik niet op ingaan. Oké, okay, wat, wat is er allemaal gebeurd precies? Uh, misschien kunt u dat nog even vertellen. Ja, er heeft een explosie plaatsgevonden in een flat aan de Tammingenbrink in Emmen. Een uh, Kamp, sorry. Ja. En uh, daar als gevolg daarvan is een deel van de gevel van de bergingen uh, ja, kapotgeslagen. Mm -hmm. En zijn woningen beschadigd geraakt. Okay. Er zijn Bo vier woningen ontruimd. Ja, juist. En die mensen zijn uh, elders ondergebracht? Dat klopt. Ze zijn uh, tijdelijk elders ondergebracht. Inmiddels uh, is er onderzoek gedaan naar de bouwtechnische kant... Uh, de woningen zijn op zich wel vrijgegeven uh, met wat noodmaatregelen heeft men dat kunnen oplossen. Mm -hmm. Alleen de politie doet nog onderzoek en daarom kunnen de mensen nog niet terug. Oké, okay, en dat komt in de loop van de dag of zo? Dat is even afwachten, dat okay. bepaalt de politie. Ja. Goed, uh, u denkt dat het brandstichting was en twee weken geleden was er ook al een ontploffing in een woning in Emmen. Is dat toeval of houdt dat verband? Ik kan er echt nog niets over zeggen. De politie voert nu onderzoek uit en uh, dat zal blijken of er uh, sprake is van verband of niet. Oké, okay, dank u wel. Houdt uh, u ons op de hoogte, mevrouw ja, Erika Hoekstra van de gemeente Emmen. De daders van de Noorse aanslagen, uh, Anders Breivik, is gisteren teruggekeerd op het eiland Utoya voor een reconstructie. Correspondent Rolien Kreton, wat hebben ze precies op dat eiland gedaan? Nou, de details worden later vandaag uh, um, vrijgegeven door de politie. Maar een van de kranten heeft al uh, bericht. En daarin wordt verteld dat Bruyfik uh, zaterdag... On, inderdaad onder zware bewaking hetzelfde pontje heeft genomen... als die bewuste dag 22 juli. Uh, en hij heeft vervolgens vastgebonden aan een touw daar... met de politie urenlang uh, op het eiland rondgelopen. En vertelt hoe hij uh, ja, die 69 jongeren heeft uh, doodgeschoten. Dus ze hebben uh, gepraat over... De route die hij heeft genomen en de moorden die hij heeft uh, gepleegd. En deze reconstructie is door uh, twee agenten ook uh, gefilmd. Ja, ja wat, wat willen ze er eigenlijk mee? Nou kijk, die reconstructie en ook uh, de film die vormen heel erg belangrijk bewijsmateriaal in de rechtszaak die nog uh, moet gaan komen. En ja, voor de politie was het heel erg belangrijk om dit zo snel mogelijk te doen. Omdat Breivik zich nu nog alles goed kan herinneren. Uh, volgens een advocaat kan hij bijna elke moord zelfs op zeer detailistische uh, wijze beschrijven. Mm -hmm. Dus er lag druk op de politie om dat uh, snel te doen. Had hij hier langer mee gewacht, dan had hij zich uh, ja, steeds minder kunnen her herinneren. Ja, is, de, is dat gebruikelijk dat ze zo'n reconstructie doen? Ja, dat, dat, dat is eerder gedaan. Dat wordt, bij grote zaken wordt dat wel uh, gedaan. Ja, en hoe zit dat dan met het verhaal dat hij zelf zou hebben gefilmd? Tijdens het plegen van die aanslag. Ja, nou daar heeft hij over geschreven in zijn manifest. Hij heeft ja. geschreven dat hij dat uh, wilde doen. En overlevenden hebben verteld dat hij een camera in zijn handen had. Daar is hij dus uh, verschillende malen over gevraagd in, in verhoren. Hij heeft dat tot nog toe ontkend. De politie heeft natuurlijk wel op het eiland uh, gezocht naar die camera. Hij heeft die camera niet uh, gevonden... Um, maar ja, je kunt je voorstellen dat uh, zaterdag... Dat, daar ook, dat de politie met Breivik toch op zoek is gegaan naar die camera. Ja, goed. Nou, Rolien, dank je wel tot, uh, tot zover. De Noorse politie zegt dat ze vanmiddag meer details geeft... over de terugkeer van Breivik op Utøya. Dit is het NOS Journaal met Ewout de Jong een zelfmoordaanslag op het kantoor van een gouverneur in de noordwest-Afghaanse provincie Parwan zijn zeker 16 doden gevallen. Er zouden tientallen gewonden zijn. De meeste doden zouden ambtenaren zijn. Of de gouverneur op het moment van de aanslag in zijn kantoor was is niet bekend. Volgens de autoriteiten werd het gebouw aangevallen door zeker zes zelfmoordterroristen. Getuigen zeggen dat er diverse explosies waren te horen en dat daarna een vuurgevecht volgde. De laatste tijd zijn regeringsfunctionarissen in Afghanistan steeds vaker het doelwit van de Taliban. In de Syrische havenstad Latakia zijn opnieuw hevige gevechten uitgebroken tussen regeringstroepen en betogers. Voor het eerst zouden ook schepen van president Assad de stad vanaf de Middellandse Zee bombarderen. Daarbij zijn volgens verschillende bronnen zeker tien doden gevallen. De aanval op Latakia begon gisteren toen militairen en zo'n twintig tanks de stad binnentrokken. Zeker twee betogers kwamen bij die aanval om. Vijftien mensen raakten gewond. Veel inwoners zijn gisteren de stad uitgevlucht. Betogers in Syrië eisen al vijf maanden het vertrek van president Assad. Bij het neerslaan van de demonstraties zouden naar schatting 1700 mensen zijn gedood. Op een festival in de Amerikaanse stad Indianapolis zijn zeker vier doden gevallen... toen vlak voor het begin van een concert het complete podium in elkaar stortte. Waarschijnlijk door de harde wind. Deze vrouw zag het gebeuren en kon haar ogen niet geloven. It's just, it's one of those things that you you see it and it happens and you just ask, it, did it really happen? And so, um, but we just, we've been praying for the, the workmen, we've been praying for the people and the, the stage hand folks and so. Er was storm voorspeld, maar het festival ging gewoon door. Toen het podium instortte, stond de formatie Sugarland op het punt te beginnen met de optreden. De band liet via Twitter weten dat de leden ongedeerd zijn en dat ze bidden voor hun fans. Volgens de politie in Indianapolis zijn er naast de vier doden ook zeker veertig gewonden. Die variëren van lichtgewond tot mensen die in levensgevaar verkeren. Four confirmed fatalities and 40 people transported from the scene to various area hospitals here in Indianapolis. Uh, those injuries vary from very slight injuries to very critical injuries. Duizenden inwoners van de Chinese stad Dalian zijn de straat opgegaan om te eisen dat een chemische fabriek uit de stad vertrekt. Een aantal betogers raakten slaags met de oproerpolitie. Niemand raakte zwaar gewond. Vorige week moesten inwoners van Dalian in het noordoosten van China vluchten vanwege een tropische storm. Door de harde wind ontstond een gat in de dijk rond de chemische installatie. Het leger is ingezet om een milieuramp te voorkomen. Volgens de Chinese autoriteiten zijn er geen giftige stoffen vrijgekomen. De inwoners van Dalian vinden de risico's van de chemische fabriek te groot en willen dat het bedrijf verhuist. Het Nederlands watermuseum in Arnhem is vanochtend later open gegaan vanwege wateroverlast. Door de hevige regenval van vannacht stond een deel van het museum onder water. Volgens het watermuseum is er hard gewerkt om het water weg te pompen. En toen dat gelukt was ging het museum in Arnhem weer open. De afgelopen jaar zijn in Nederland 24 nieuwe diersoorten ontdekt. Het zijn 23 insecten en een kwal. Dat is vanochtend bekendgemaakt in het radioprogramma Vroege Vogels van de Vara. Duikers hebben in de Oosterschelde een nieuwe steelkwal ontdekt. En dit is nog een vrij onbekende diergroep. Daarnaast werden nieuwe parasitaire wespen, wansen en bijen gezien. Vooral de bijen zijn speciaal, zegt insectenclub IJs. Die twee bijen die zijn uh, in, in Noord-Limburg en Zuid-Gelderland gevonden... in de buurt van Groesbeek... Uh... Ja, het is op zich, uh, uh, op zich wel bijzonder. Want de bijen zijn natuurlijk toch al vrij goed bestudeerd in Nederland. En dat er nu twee nieuwe soorten bij zijn gekomen, dat, ja, dat is toch wel speciaal. Het vinden van nieuwe insectensoorten komt niet alleen door verandering van het klimaat. Zegt misschien. Zo, niet zo heel veel over de, over de natuur in Nederland, maar meer over uh, hoe intensief het onderzoek in Nederland is. Want we lopen in Nederland echt, lopen echt voorop wat dat betreft. Deels heeft het ook wel met de met verandering van het, uh, van het klimaat en zo te maken. Ja, ja, er zijn een aantal soorten die duidelijk oprukken en uh, die je eerst in Duitsland ziet opkomen en dan ook bij ons terechtkomen. Het wordt afwachten of alle 24 nieuwe soorten zich hier ook blijvend vestigen. Sport. Feyenoord pakte gisteravond opnieuw de koppositie in de Eredivisie. De Rotterdammers wonnen in de met 3-0 van Roda JC. Uitblinker was Gerson Cabral met twee doelpunten. Trainer Ronald Koeman kon na afloop alleen maar tevreden zijn. Heel tevreden over de wedstrijd, over de invulling van uh, wat we gedaan hebben... en waar we ja, ook, uh, wat we hadden aangegeven voor de wedstrijd. Waar, waar mogelijkheden lagen, met name aanvallend aan de zijkanten. Spelers waar, uh, die een actie hebben, die dreiging hebben... Ja, daarin had Roda heel veel problemen. En dat hebben we goed uitgespeeld. En uh, uiteindelijk als team een zeer goede prestatie uh, gebracht. 3-0, ja, wat wil je nou meer? Ook FC Twente won gisteravond voor de tweede keer dit seizoen. In de eigen grolsvesten werd AZ met 2-0 verslagen. Janko en Ruiz scoorden voor de Tukkers. PSV won moeizaam met 1-0 van promovenders RKC... dankzij een doelpunt van Mertens. En tot slot won Vitesse met 4-0 van VVV. Op het circuit van Brno rijden de motoren de grote prijs van Tsjechië. De race in de 125cc zit erop. Hans van Lozenoord, waren er verrassende ontwikkelingen in deze race? Er waren verschillende verrassende ontwikkelingen in deze wedstrijd. Uh, zo werd de race gewonnen door de Duitse Sandro Cortés. Het was zijn allereerste Grand Prix-overwinning voor de 21-jarige coureur. Hij versloeg in de sprint naar de finish in de laatste bochtencombinatie... op spectaculaire wijze de Fransman Johan Zarco. Op de derde plek eindigde de Spanjaard Alberto Moncayo. Zijn landgenoot Nicolas Terrol, koploper in het wereldkampioenschap... zag halverwege de wedstrijd zijn kansen in duigen opgaan... toen. Zijn motor kapot ging. Terrol behoudt de leiding in, de, in het kampioenschap met 166 punten. Maar Zarco is dicht in de buurt gekomen met 154. En dan een uitstekende uitslag voor de Nederlander Jasper Iwema. Hij was slechts 26e na de eerste ronde. Maar wist die beroerde start zeer, voor een zeer groot deel goed te maken. Klom op naar de tiende plaats. En dat is zijn beste resultaat van dit seizoen. Hans van Lozenhoort. tot later. En dan is er verkeersinformatie... Bij de ANWB, René Passet, goedemiddag. Goedemiddag. En, uh, kort viel op de a 9 ewoud van Amstelveen naar Alkmaar bij Batuverdorp. het Batuverdorp, twee kilometer. En het verkeer van en naar Tessel krijgt ook te maken met vertraging... want de N250 is dicht tussen de Kooi en Den Helder. Dat heeft te maken met een ongeluk. De hoofdpunten van het nieuws. De vermiste Utrechtse postzegelhandelaar is terug in Nederland. Toe en waarom over zijn vermissing blijft onduidelijk. De ontploffing in een flat in Emmen was vermoedelijk brandstichting. Details volgen later. En de dader van de aanslagen in Noorwegen was even terug op zijn eiland. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. De Haarjongen, Dit is hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag. Welkom op de perstribune van Max, Omroep Max. Het programma waarin we terugblikken op de afgelopen mediaweek, op de sportweek ook. Na ene, oud-wielrenner Mathieu Hermans. Die als uh, sportmakelaar vele sporters geholpen heeft bij transfers van de ene ploeg naar de andere. Dit uur te gast Paul Reumer. Hij stond ooit aan de wieg van de televisiehit Big Brother. Maar zoekt nu uh, onder andere cultuur als kerstverse directeur van Omroep NTR. En hij is ook... Uh, Commissaris van Ajax. U weet wel, de club van Johan Cruijff. Verder onze recensent Ron Vergouwen. Hij duikt de hele zomer in de wereld van de televisiegeschiedenis uh, rond. Waar gaat het deze keer over? Nou, iets waar Paul Reumer ook alles vanaf weet. De internationale tv-successen uit ons eigen polderlandje. Inmiddels weten we allemaal wel dat de bedenksels Big Brother en The Voice... over de hele wereld aanslaan. Maar er zijn er nog veel meer... En onze vliegende kiep, Jules van der Wart, is weer op het sportieve pad. Jules, en waar ben jij? Jules. Houdt ja, ik, ik sta in appelscha. En daar sta ik bij Kees Kist. Het druilt helemaal van het regen. Het is echt gigantisch, de bakken hier uit de regen. Ik dacht toen Van Hilversum naar boven ging, naar het noorden... van dat was een mooie dag, maar dat is helemaal niet. Maar Kees Kist staat hier met schoenen en daar gaan we het dan in over hebben. Hij verkoopt schoenen en is rapporteur voor de Telegraaf. Dus uh, dat gaat helemaal goed komen. Om half één ga ik met hem praten. In de regen hoop ik van niet, want uh, we gaan het nou horen. En uh, we vragen u te reageren op een stelling. Tot één uur luidt die stelling. Televisieprogramma's over kunst en cultuur... worden nog veel te vaak verbannen naar de randen van de nacht. Www .deperstribune .nl. Paul Reumer, goedemiddag. Het is veel uh, uh, kerstvers dit, kerstvers dat. Hoe bevalt het? Nou, uh, het zijn hectische tijden, kan ik je vertellen. Maar het bevalt mij prima. Ik heb het erg naar mijn zin. Ja, begonnen bij de... NTR? Ja. Dat is de, uh, ja? Hoe zou, hoe zou je zo'n omroep moeten omschrijven? Ledeloos in ieder geval? Het, het, is een, uh, ja, het is een omroep zonder leden. Het is een taakomroep, zoals het heet. Net zoals de NOS. Hè. Onze taak staat beschreven in de Mediawet. Daar staat wat wij eigenlijk moeten doen. Hij nou ja, moet de nieuwe directeur die al uit zijn hoofd kennen. Moet hij precies weten wat de wet zegt? Uh, om vervolgens op de vloer te kijken of het klopt. Nou, ik zou je zeggen, ik heb het wel eventjes doorgelezen van tevoren. Ik kan het niet uh, citeren. Maar uh, voor de NTR betekent het dat wij programma's moeten maken op het gebied van informatie, educatie en uh, kunst en cultuur. En wij hebben speciaal aandacht voor jeugd en diversiteit. Zo heet het officieel. Het is een heel pakket. We komen ja. daar uitgebreid uh, dit uur uh, over te spreken. Uiteraard ook over het feit dat je commissaris bent bij Ajax. Net uh, even langs geweest in Barcelona. Kerstvers terug. Ja. Maar we moeten ook natuurlijk... Want als je, als je Reumer zegt, ja, dan, uh, dan heb je een hele dynastie uh, uh, aan je fiets hangen. Ja. Wie op Wikipedia kijkt, ziet ook een heuse, heuse stamboom. Jouw vader is de acteur Piet Reumer. Hè? Ja, dat klopt. Ja. Hoe is het met hem? Nou, het gaat eigenlijk verbazingwekkend goed. De beste man is 83, dus hij is geen 23 meer. Maar voor een 83 jarige is hij uitermate uh, fief en, uh, uh, laat ik zeggen, uh, fit... Hij is flink ziek geweest eind afgelopen jaar. Dat zal uh, iedereen wel bekend zijn. Ja. Maar daar is hij enorm goed van hersteld. En uh, gisteren liep hij, uh, was nog even bij hem, fluitend uh, door het huis. Ja, want ik zag hem geloof ik het afgelopen seizoen even in een gastrol bij het Vrije Schaap. Ja, ja. ja dat had hij opgenomen eigenlijk nog vlak voordat hij ziek werd. Okay. Dus dat was wat, uh, wat langer geleden. Maar uh, nee, het, het, het, uh, als ik 83 ben, hoop ik dat ik er zo bij loop. Ja. Uh, jij hebt niet uh, zoals anderen binnen de ruimer gekozen voor het toneelvak. Nee. Radio, televisie of uh, uh, in de theaters. Maar je bent echt de wereld van programmamaken opgegaan. Um, voor, wie, voor wie heb je dat vak geleerd? Nou, ik zou je zeggen, ik was eigenlijk fysiotherapeut. Want ik wilde helemaal niks met televisie, radio of toneel te maken Hoe komt dat? hebben. aversie, te veel gezien, nee. te veel gehoord? Nou, op een gegeven moment maak je een keuze. En dan, ik had voornamelijk, zat je vertellen, ik ging vroeger wel mee naar première's. En dan zag ik al die mensen zo overdreven: ho, schat je dit, ho, schat je dat. Terwijl je wist dat ze elkaar eigenlijk de pest wensten. En dat, dat, dat, dat, dat beviel mij niet. Daar wilde er niks mee te maken hebben. Dus ik, ik gaan we wat anders doen? Medicijnen studeren, uitgeloot, fysiotherapie gaan doen. En toen was ik klaar. En toen uh, ben ik in dienst geweest, was ik ook fysiotherapeut. Toen kwam ik eruit en toen dacht ik van nou, dit wil ik toch niet tot mijn 65e. En toen heb ik gewoon gesolliciteerd uit de krant op een baantje bij de televisie. Ja, maar heb je nog wat aan je oom Paul Ruimer gehad? Grote uh, regisseur bij Studio Sport. Uh, niet op het gebied van, niet dat Paul mij, laat maar zeggen, opgeleid heeft of, zo, of geïntroduceerd heeft. Ik heb veel aan Paul gehad als mens, want het, is, het was een geweldige man. Maar uh, nee, in het, in het vakgebied heb ik uh, weinig met hem te maken gehad. Mm. Uh, Jij bent landelijk bekend geworden als bedenker, min of meer de bedenker, mag ik dat zeggen, van Big Brother. Uh, camera's in een huis, mensen opsluiten en ze vervolgens een aantal weken volgen uh, in ja. hun gedragingen en in hun uh, amoureuze uh, uh, paden die ze bewandelen. Ja, dat, dat klopt. Vertel eens, hoe, hoe, hoe kom je uh, aan zo'n idee? Waar ontstaat dat? Nou ja, kijk, Je bedenkt niets in je eentje. Ik heb het ook niet in mijn eentje bedacht. En ik wil niet eens zeggen dat ik te bedenken ben. Je doet dat met een groep mensen. En hoe dat ging, het is al heel vaak verteld. Gewoon in een brainstorm. Je zit met z'n allen in een kamertje. In dit geval waren we met z'n vieren. John de Mol, mijn broer Bart, uh, Patrick Scholtz en ikzelf... En, en, en vertel eens, hoe zit je er dan bij? Benen op tafel, ja. lachen, koffie en ja, wat dus, zullen we eens gaan doen? Ja, nou, niet lachen koffie, want het, wel koffie niet lachen. Uh, ook een beetje lachen, maar het is gewoon serieus werk. Het ja. is gewoon werk. En wij hadden een gat te vullen voor een uh, Duitse en een Nederlandse zender. En dan ga je gewoon praten. En wij uh, nemen allemaal dingen mee die je gelezen hebt, gezien hebt. En dat gaat van een quizje tot een dingetje, tot van alles... En uiteindelijk hadden wij... Er waren een aantal elementen. Je had een, een glazen kas in Mexico... Nee, in Amerika, sorry. Waar wetenschappers in een afgesloten ruimte leefden. We hadden webcams die voor het eerst kwamen in Amerika. Dat heette de JennyCam. Daar nog, had nog nooit iemand van gehoord. Dus dat je echt in mensen naar huis kon kijken. En die dingen bij elkaar die bracht ons op het idee, goh, zou je daar tv van kunnen maken? En dat was het begin van Big Brother. En het begin van een proces van ongeveer twee jaar... waarin we dat eerste idee hebben uitgeontwikkeld tot ja. het programma. Toen was het zover, in 1999. Vlak voor de eerste serie leid je een verslaggever van Radio 1... rond in het allereerste Big Brother-huis. <laughs> en die verslaggever is kritisch. Daar zit een microfoon. Heb je dat nodig op de wc? Dat is niet om uit te zenden. Dat is niet om uit te zenden. Nee, nee. Wel, als we met z'n hier gaan staan praten natuurlijk. Want dan uh, zal het van belang kunnen zijn. Maar als je hier zit te poepen of te plassen, <lacht> dan willen we dat niet weten. Nou, Dan wordt ons dat in ieder geval bespaard. Ja, dat wordt je bespaard. Wat jullie uh, hier zien, het regiehart... U kunt, uh, zie ik daar op een paneeltje, ook het licht en de sloten bedienen, hè? Ja. vertoont langzamerhand toch wel erg veel overeenkomsten met het gevangeniswezen. Nee, nee. Die sloten die zijn uh, voor de deuren op het voorraadhok. Dat is namelijk de deur waar wij ook in kunnen. Maar het is niet de slot van het voordeur, want de voordeur staat altijd open. We zijn twaalf uh, jaar verder. Uh, ja, uh, uh, toen werd gezegd, onethisch, uh, vrij vulgair. Ja. Ja. Uh, wat heb je met die kritiek gedaan? Helemaal niks, want uh, en, uh, mensen mogen kritiek hebben... maar wij wisten wat we gingen maken. En het grappige is, na drie weken op tv was het opeens heel saai en flauw... en er gebeurde niks maar dat saaie, flauwe, eh, niks gebeuren, is wel de hele wereld overgegaan... en loopt nog steeds in 25 landen. En als je kijkt naar de programma's die nu gemaakt worden... en als je het hebt over de term vulgair en onethisch... nou, dan zijn we toch wel in eentje opgeschoven, zou ja, ik zeggen. Nou, weet je wat ik me wel afvroeg? Want we hebben thuis met de kinderen echt, echt die eerste twee Big Brother-series gevolgd. Van ja. begin tot eind. Vonden ja. we prachtige, spannende, interessante nieuwe televisie. Ja. En hoe komt het nou dat hier in Nederland, en ook bij onszelf, bij mijzelf en, en de achterban de belangstelling daar vorige week is. Ja, nou, dat is eigenlijk een vrij, denk ik, lang verhaal. Ik zal het heel kort proberen te vertellen. We hadden in Nederland, eh, toen we de tweede serie deden... was het de eerste keer dat er een tweede serie kwam. En die scoorde minder dan de eerste serie. Had ook iets te maken met het feit dat de eerste serie op Veronica liep... en de tweede serie op Jorin. Veronica veranderde toen en verloor de helft van zijn kijkers. Daar had Big er ook last van. En toen zijn wij voor serie drie en vier gaan sleutelen aan het format. En het format eigenlijk, in mijn ogen, achteraf slechter gemaakt. Dat wisten we toen natuurlijk niet. In de andere landen, waar we uh, dus een jaar later een tweede en derde serie deden... bleven we veel meer bij het origineel. En achteraf kan je zeggen, is hadden dat, dat succesvol geweest. Hadden we, hadden we dat, maar hadden dat maar, ja. maar volgehouden, ja, dat klopt. Paul, Paul Ruimer, we vragen onze gast uh, uh, doorgaans... Uh, wat is jouw nieuws deze week? Waar kom je op uit? Nou, ik vond het meest opvallende en ook wel beangstigende... eigenlijk wat er in Londen is gebeurd. En uh, die, die rellen die eigenlijk uit het niets lijken te ontstaan. En uh, voor mij zegt dat ook iets over uh, de media. Uh, kratie waar wij in leven. En ik zie het ook in het verlengde van wat er bijvoorbeeld in uh, uh, het Midden-Oosten gebeurt. Hè? Doordat je zo nauw met elkaar in contact staat, of het nou via Twitter of via uh, Ping of whatever is, zijn mensen zich in staat om heel snel zich te organiseren. Ook in dit soort negatieve uh, situaties. En dan zie je hoe ongelooflijk explosief dat kan zijn. En dat is een, denk ik van de, een van de negatieve uh, zaken van uh, de huidige ja, uh, uh, makkelijke sociale uh, contacten die je kan maken. En uh, daar maak ik me best, best wel zorgen over, want waar gaat dat stoppen? Chaos en geweld in het centrum van Londen. Gebouwen worden in brand gestoken, spullen vernield en winkels geplunderd. Veel mensen zijn bang op straat. Do you feel safe here? Not so sure tonight. I just think the emergency services response was awful. De premier van Engeland is eerder teruggekomen van zijn vakantie. Hij overlegt met de politie hoe de rellen gestopt kunnen worden. Dat was het, uh, het nieuws deze week uit uh, Londen. Ik kan me nog voorstellen dat de omwentelingen in het Midden-Oosten... waarvan we nu van de grote hoofdsteden alle pleinen wel uh, zo hand kennen... Uh, op televisie komen, maar Sky News stond bijvoorbeeld die rellen gewoon live ook uit. Hè? Dus ook ja. daar gaat misschien wel een aanzuigende werking van uit. Ja, ik denk het ook. Want uh, mensen die nadigheid willen uithalen, zien dat en denken... hé, hey, laten we er even lekker naartoe gaan. Ja. Overigens, de oplossing is niet om het niet uit te zenden, want dat kan niet. Je kan dat soort dingen dus niet meer doodzwijgen. We moeten daar op een of andere manier met z'n allen uh, ja, mee leren omgaan. Ja. We gaan eens kijken wat uh, er voor zaken waren in het medianieuws deze week. Uh, in ieder geval werd bekend dat de tros... John de Mol heeft ingeschakeld voor het Nationale Songfestival. Omroep en producent gaan een exclusieve samenwerking aan... in de aanloop naar het Songfestival van volgend jaar. John de Mol heeft al allerlei plannen om dat festival nieuw leven in te blazen. Ik zou het niet prettig vinden als ik als een Messias word gezien. Ik voel wel een druk. In ieder geval een van de veranderingen zou moeten zijn... dat we niet meer met één act tien liedjes gaan doen. Maar dat we met uh, tien acts tien liedjes gaan doen. Dat iedereen zijn eigen liedje doet met zijn eigen stijl. Ik denk dat ik eens ga bestuderen wie uh, de afgelopen vijf, zes jaar gewonnen hebben en proberen om daar een lijn in te ontdekken. Ik zie het festival toch een beetje als het Nederlands zelfstal in voetbaltermen. Dat het toch een soort uh, uh, eervolle opdracht is om je land te vertegenwoordigen. Uh, en ik hoop dat mensen die nog twijfelen uh, nu over de streep getrokken worden om uh, zich toch aan te melden om mee te doen. John De Mol in SBS Show News in november maakt het ons bekend welke acts meedoen aan het Nationale Songfestival en dan uh, gaat de winnaar van dat Songfestival door Europa in mei uh, volgend jaar. Wat denk je, Paul Rummer? Jij kent John De Mol van dichtbij, jij komt uit die wereld. Uh, gaat het hem lukken? Ja, denk het wel. Het is een, een, een lang gekoesterde wens van uh, John om dit uh, te doen. Want uh, in de tijd dat ik nog bij John de Mol werkte. 15 jaar geleden op John de Mol producties nog. Uh, hebben we ook pogingen gedaan om dit uh, te mogen doen. Dat is toen niet gelukt. En ik weet zeker, dit is een eer, inderdaad een eervolle opdracht. Alle ogen zijn gericht op Quata. Dus hij gaat zijn uiterste best doen om dit uh, tot een succes te, ja. te brengen. En dat kan niet. Heb je als televisieman uh, voor jezelf de moeite genomen om eens te evalueren waarom het ook bij de Trosfout fout ging? Heb nee, da, daar, heb ik niet echt, daar heb ik niet echt over nagedacht. Maar ja, je, je, je, ik zou zeggen, uh, zo uh, on the top of my mind... het heeft gewoon te maken met kwaliteit. Het was, het was, allemaal, het was allemaal van B-kwaliteit wat we gezien hebben. Ook zowel uh, laat zeggen, inhoudelijk als hoe het gemaakt werd. En uh, ja, dat kan je niet permitteren op een Europees podium. Nee. We zijn benieuwd wie er uh, uit de bus rolt... en wat de evaluatie van de mol uh, oplevert... van de afgelopen 25 jaar kijken naar de winnaars... Eens in de zoveel tijd leidt de discussie op in de media. Zijn de sesamvriendjes Bert en Ernie homo of niet? <lacht> ja, deze week kwam een Amerikaanse homo-organisatie met een grote petitie op internet... waarin ze de makers van het programma vragen om Bert en Ernie uit de kast te laten komen... en hun vriendschap te bezegelen met een homo-huwelijk. Dit om de homo-acceptatie bij kinderen te stimuleren. De makers hebben inmiddels laten weten dat de twee vriendjes niet eens een seksuele geaardheid hebben... Dus van homo zijn is geen sprake. Eindredacteur van de Nederlandse Sesamstraat-editie uh, Al je Boshuizen reageerde deze week op alle commotie op Radio 1. Dat is toch denk ik een beetje een uh, raar soort focus dat uh, die mensen uh, dan hebben als uh, twee vriendjes bij elkaar op de, uh, op de kamer slapen. Het is ook helemaal niet duidelijk hoe oud deze twee uh, figuren zijn natuurlijk. Wie weet zijn het wel gewoon uh, poppen van een jaar of uh, tien en dan is het helemaal niet gek. Bert en Ernie zijn gewoon twee vriendjes... en die wel gewoon heel duidelijk erg veel van elkaar houden. Wat de poppen na de uitzending doen, dat moeten ze volgens mij zelf weten. Maar volgens mij gaan ze gewoon overigens netjes de kast in. Nou, zo, het zijn ook jouw vriendjes. Dus, het gaat ja. over de jongens, hè? Ja, over Bert ja. en Ernie. Ja, Ach, waar ja, maak je ons druk over? Dit soort onzin verhalen moet je niet eens aan het aanbesteden. Laatst las, las ik dat de Smurf een, een fascistische samenleving zouden zijn. En zo is er voor, voor elke gekke verzin wel wat. Het nieuwe televisieseizoen komt langzaam in zicht. Inmiddels wordt steeds meer... Meer bekend wat we in het najaar kunnen verwachten op de buis. Zo komt Peter van der Vorst met een programma over huurproblemen. Gaat de RTL 5 op zoek naar nieuw kapperstalent. Maakt Carlo gaat een comedy-serie over de medewerkers van een vliegveld. En uh, gaat de EO een nieuw actualiteitenprogramma presenteren. De vijfde dag als vervanger van uitgesproken EO. En oh ja, omroep maakt een brutale versie van Villa Velderhof. Zie jij uit naar het nieuwe televisieseizoen? Ja, uh, absoluut. Ik, ben, ik vind het altijd spannend... elk jaar weer om in de maand september te kijken wat de nieuwe ideeën zijn. En ik kijk dan ook dag en nacht televisie. In ieder geval alle eerste afleveringen. En daarna wordt het een stukje rustiger, want dan heb je je keuze kunnen maken. Ja, en, en is er één programma waarvan je denkt... hé, hey, dat heeft mijn speciale aandacht? Nou, dat is met name alle programma's van de NTR. Ja. Dat zou je wel begrijpen. Hè? Ja, hier Masters Voice. Hoor ik hier? <laughs> ja, nee, dat vind ik ook wel logisch. BNN werkte aan de Nederlandse versie van het televisieprogramma The Apprentice. In de originele Amerikaanse versie zocht miljardair Donald Trump... naar een opvolger om zijn bedrijf te leiden. Dat programma werd een enorm succes. En nu is het... Bekend geworden wie er in de Nederlandse versie op zoek gaat naar een topmanager. Aad Auldborg, goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Alborg, directeur keukenapparatuur he, van het merk Princess. Dat was het. Dat was, uh, vorig ja. jaar heb ik dat verkocht, maar we hebben nog een aantal andere bedrijven. Onder andere Princess Sports Gear. Fijn. Een heleboel hoor ik. Ja. Een hoop ervaring dus hebt u in de achterzak. Klopt, klopt. Ja, maar waarom zei u ja tegen dat verzoek van de BNN? Nou, wat ik al zei, ik ben 28 jaar ondernemer. Mijn eerste bedrijf was Babyliss. Dat heb ik verkocht in 1995. Mijn tweede bedrijf dat ik op heb gericht wereldwijd was Princess. Dat is vorig jaar verkocht. En er zijn een aantal andere bedrijven achtergebleven. En dat is ontzettend leuk. En dat heb ik eigenlijk gedaan om meer tijd ook aan de kinderen te besteden. In de hoop ook dat ik de kinderen kan opleiden. En mijn eerste zoon, Tim, die is nu begonnen als commercieel manager. En toen kwam BNN. En die zei, van, zou je dit willen? Nou, dat sluit eigenlijk naadloos aan met wat ik aan het doen ben uh, voor de toekomst. Ja, maar als, als u uw zoon voor die plek hebt uh, bedacht, uh, nee, dan nee, gaat, nee, wordt het die, misschien lastig die, om iemand anders op te leiden. Die doet er zeker niet aan mee. Nee. Maar het leuke is dat het programma aansluit bij wat ze nu zoeken. Topmanager gezocht is eigenlijk wat ik al aan het doen was. Dus met mijn zoon in een nieuw bedrijf. Uh -huh. Nou, iedereen wil een topmanager worden. Ja. Uh, hoe gaat dat in zijn werk? Nou, geeft u eens één een goede raad. Hoe word ik een topmanager? Nou, allereerst moet je natuurlijk een entrepreneur of een ondernemer zijn. En ik zeg altijd, je kunt er altijd beter in worden... maar je kunt het niet worden als het niet in je zit. Mm. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar zeker in deze tijden zou je onderscheidend bezig moeten zijn. Kijk, de traditionele marketing, zoals iedereen dat heeft gedaan... de afgelopen honderd jaar, dat mm. kan niet meer. Hè? Je kunt niet mm. alleen maar adverteren en dan hopen dat het lukt. Je zult heel creatief moeten zijn... Uh, en dan zal het eventueel gaan lukken. Ja, maar die jongens en meisjes die u uh, straks uh, te zien krijgen, krijgt, die komen van Nijenrode. Dus die hebben al een heel basispakket bij zich. Dat is ongelooflijk. Dus er zijn tien kandidaten waarvan er zeven inderdaad een waanzinnige opleiding hebben. En ja. ook uh, bepaalde posities nu al in de maatschappij waar je u tegen zegt. En die toch top ondernemer, top manager willen worden. En uh, ja, die zitten voor je. Ja. En die krijgen dus uh, van mij allerlei opdrachten. Ja. En uh, nou ja, dat zijn zware beproevingen, moet ik zeggen. Maar, maar, maar, maar merkt u dat zij goed zijn opgeleid? Of denkt u, uh, de, de praktijk is toch de beste leermeester? Nou, de praktijk is uiteraard de beste leermeester. Natuurlijk is het altijd, uh, ja, uh, helpt het altijd als je een goede opleiding hebt. Maar nogmaals, een goede ondernemer hoeft dat niet daadwerkelijk te hebben. Dus je zult heel diep na moeten denken. Hmm. Niet van 9 tot 5, niet traditioneel. Nee. En enorm doorzettingsvermogen moeten hebben. En dat, ja, je moet er heel veel voor opgeven om topondernemer te worden. Of topmanager. Ja, nou, u, u klinkt nog, uh, na al die jaren waarvan u zegt... nou, ik heb dit verkocht en dat verkocht... <laughs> uh, u, u klinkt nog wel van, ik heb er zin in. Nou, ik heb er zeker zin in. Ik ben ja. natuurlijk nog jong. En uh, wat ja. dat betreft heb ik al heel ja. veel meegemaakt. Ik, de hele wereld afge, uh, gereisd Kijk. En overal promoties gehad. Geweldig. Wat leuk, ja. Nou, de Ja? Jij bent toch veel te aardig voor dit programma? Jij bent uh, dus Trump is is een nare man, maar jij bent, toch, jij bent een hele lieve man. Ga je, dat kan je toch helemaal niet? Ook naar zijn tegen deze kinderen? Uh, nou, Het zijn geen kinderen. Het, de jongste is 24 en de oudste is 40. Oh, dat zijn geen kinderen, sorry. Uh, ja. Dus daarom zeg ik, ze hebben al een hele bagage. Uh, buiten hun studie uh, hebben ze al soms een bedrijf. Of willen ze verder. Of zitten ze in een bepaald klasje. Of op een toppositie. Maar ze Zal. willen hun eigen ondernemerschap. Zeg maar, maar, meneer Aad, uh, u kunt nu aan Paul Reumer vragen. Ben jij niet te aardig om een heel bedrijf als de NTR te leiden? Barm, barm. <laughs> en Paul is net zo aardig als dat ik ben, maar op sommige momenten zul je toch beslissingen moeten nemen. Ja. En dan kun je wel eens niet aardig zijn. Ja. Maar in Nederland moet je toch een mensenmens blijven. Ja. Dat is anders dan in Amerika, hè, waar die maatschappij veel harder is, veel meer plastic is, veel meer uh, uiterlijke schijn. En in Nederland kun je dat best op bepaalde momenten, ja. kan ik uh, inderdaad zeggen van, luister, dus ik had het zo gedaan, of waarom heb ik het niet zo gedaan? Ik neem ze behoorlijk onder vuur. Maar je moet ook kunnen lachen, want ondernemerschap is ook lachen. Ik zeg altijd, ik ga lachen de wereld rond. Meneer Aad Ouborg, uh, ik ben onaardig. Uh, ik dank u wel. Uh, en u gauw de uitzending uit. Want ik moet nog even wat aan Paul Reumer ter zake van dit onderwerp vragen. Want hij, hij lacht nu wel, maar kun je dus ook onaardig zijn, Paul? Kun je onaardige beslissingen nemen, ook als het over mensen gaat? Ja, je moet wel. Um, uh, in het, uh, Mijn vorige baan heb ik een aantal reorganisaties moeten doen. Dat is dramatisch, hè? want je moet uh, mensen ontslaan... en die hebben allemaal gezinnen, huwelijken en, uh, en huizen. Ja, maar dan? Dat, maar soms... dan, dan moet dat gebeuren onder druk misschien uh, van, van de dalende inkomsten. Hè? Dan heb je misschien nog een alibi. Maar... Ja, nee, maar de, de, de, als je bij een bedrijf werkt, maakt, dat maakt niet uit waar in welke omgeving... dan uh, moet je de continuïteit ja. uh, van het bedrijf en de, van de mensen die er werken uh, garanderen. En soms moet je daar dus uh, hele onaangename persoonlijke ja. beslissingen uh, in nemen. En dat moet je wel kunnen doen, want als je dat niet doet... dan ben je een zachte heelmeester en dan gaat het op de lange termijn met je bedrijf niet goed. Nee, maar da dadelijk moet je misschien ook wel mensen op basis van gebrek aan kwaliteit... individuele gevallen... Uh, uh... Ja, maar daar werkwijze. heb ik geen moeite mee. Want uh, uh, het is een harde wereld wat dat betreft. Maar je, kan het, je moet het wel op een nette en een goede manier uh, doen. Paul Reumer, straks uh, ga ik met hem praten over de NTR. En uh, wat hij daarmee voor ogen heeft met deze uh, tak van de publieke omroep. Eerst uh, onze vliegende kip, Jules van der Wart. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De, vliegen... de vliegende kip. In Appelschap ben ik op de Boerenstreek. Dat is een markt die uh, elke zondag is in de zomer en in het voor- en het najaar eens in de twee weken. En ik sta, of zit eigenlijk nu naast Kees Kist in jouw, uh, ja, in jouw marktkraam zeg maar, tussen de schoenen. Kees Kist en schoenen. Ik weet dat je ooit een gouden schoen hebt gewonnen met 34 doelpunten. Uh, heel lang geleden al. Maar Kees, uh, waarom verhandel je nu schoenen? Ja, waarom verander je schoenen? Daar val je eigenlijk zomaar in. En door, uh, door het marktgebeuren dus een beetje goed te bekijken. En dan, uh, ja, dan komt er zo'n artikel dat ik denk: Nou, als ik in schoenen zou gaan zitten, wat mij gewoon heel goed past, dan, uh, ja, dan zou ik daar misschien best wel uh, iets mee te doen zijn. En is het te doen? Ja, het is zeker te doen. Ik vind het zelfs heel erg leuk werk. Als ik zoals morgens hier om 7 uur uh, kom en uh, we gaan de boel opbouwen, nou, dan is het uh, de buren en de collega's allemaal, uh, nou, dan, dan neemt die weer gebak mee en dan heeft die weer wat. Het is dus echt. Uh, ja, dat is gewoon een, een, een groep eigenlijk van mensen die... Uh, ja, toch, het is heel gezellig eigenlijk en, uh, en daar pas ik wel een beetje bij. Kje, naast jou staan mensen die textiel hebben. Er tegenover staat een, uh, iemand die Vietnamese lompjas verkoopt. Uh, wat wat, wat, wat groenten, wat fruit, uh, tweedehands spullen, fietsspullen, noem maar op. Het is echt een, een multifunctionele markt en daar voel jij je thuis. Ja, ik, maar ik vind het mij gebeuren op zich ook heel leuk. Kijk, er komen natuurlijk heel veel mensen voorlangs langs en uh, tenminste, zo hoort het. Het is niet altijd zo. De laatste tijd heb je natuurlijk heel slecht weer. Maar op dit moment uh, ja, dan komen er veel mensen voor langs en het babbelen met mensen. Mensen komen speciaal naar jou toe, omdat ze inmiddels een beetje weten dat ik op de markt sta. Je ja, kist op de markt, dat is toch apart? Dat is heel apart. Ze en dan zei, nog schoenen ook nog. En met schoenen ook nog. Dan denken ze van, ja, wat moet jij nou op de markt? Nou, ik vind het gewoon geweldig werk, ik vind het leuk. En dat doe ik zo'n één of twee keer in de, in de week, dan uh, sta ik dus gewoon op de markt. Je bent ook een beetje bewust van de mode inmiddels al. Want je zegt al van ja, ik heb nu al wintermode staan. Er staat Borden met nieuwe collectie, die is binnen. Deze week ben je begonnen met, uh, met de wintermode? Ja, ik ben uh, van de nu ben ik gewoon eigenlijk ingehaakt op uh, nou, een beetje het slechte weer wat er iedere keer is. En uh, ja, het kan volgende week al weer 25 graden zijn. Nou, dan moet ik even omschakelen naar de teenslippers. Maar uh, ik ben nu gewoon eigenlijk al met de wintermode ben ik dus al bezig. En dat zie je ook in de winkels uh, in de grote steden. Dan zie je al dat ze met lazen aan de gang zijn. En, uh, dus ik ben ook eigenlijk een beetje een voorloper wat dat betreft. Mijn vraag dan is, verkoopt het een beetje? Ja, het gaat, uh, op sommige markten gaat het gewoon heel erg goed. In een andere markten is het dan weer minder. Het is heel afhankelijk van, uh, van het weertype. Wat voor weer heb je? Waar zit je? En uh, wat voor plekking sta je op de markt? En uh, dat is ook weer heel belangrijk. Het is doorslaggevend welke plaats je op de markt hebt. Komen er mensen langs? Komen er veel mensen langs? Wat voor artikel heb je? Als dat artikel aanslaat en de mensen vinden het leuk, ja, dan wordt er gekocht. Je staat hier een beetje op een kruising, dus dat is tactisch gezien goed? Ja, dit is een hele goede plek namelijk. Maar dat heb ik ook, hier heb ik ook een jaarplaat. Dus hier sta ik dus eigenlijk iedere zondag bijna en dan weer om de 14 dagen. Om gewoon, ja, dit is een goede plek en, en daar komen veel mensen langs. Ze gaan erin en ze komen eruit. Dus. Je staat niet alleen aan Appelschaar waar we nu vandaag zijn, maar je staat ook in Volendam, zei je, in Schagen. Ja, ik heb in gedaan, gestaan, in dam gestaan en dan voel je toch ook op een gegeven moment weer een beetje thuis. Want uh, ja, dat is toch de omgeving waar je gevoetbald hebt en waar je dus toch je, ja, je roots en, en je, ja, je dingen gehaald hebt. En dat we gaan het zo meteen op... eens over hebben. Want je doet niet alleen uh, schoenen, maar je, je waardeert ook nog spelers en zo. En daar gaan we twee uur over praten. Gaan ja, ik ben natuurlijk ja. ook medewerker van de Telegraaf. En, uh... Doe maar. Maar dat doen we de tweede uur, Kees. Dus <laughs> dank je wel. Ja, het zal Kees Kist niet verbazen als oudspits van AZ. Dat er zo her en der gescoord kan worden op zondagmiddag. In dit geval bij Frank Wielaard. Ja, dat leek zo, hè? Jij denkt ook dat er gescoord is. Je bent niet de enige. Het hele stadion in Almelo denkt dat er gescoord is. Oeh. Het muziekje werd uh, ingestart. We zijn vijf minuten onderweg. Maar het staat toch echt nog 0-0. De vrije trap van uh, Overtoom is er verantwoordelijk voor. Dat iedereen hier op ging staan, klappen en uh, op het muziekje meedijnen. Maar uh, de bal ging in het zijnet en daardoor bewogen de touwen. En uh, stonk het hele stadion en jullie dus ook uh, er massaal in. Maar het was wel het eerste gevaar van uh, deze wedstrijd voor Herakles Dat uh, het duel goed begonnen is tegen NAC op het kunstgras dat in dit geval een uitstekend voordeel heeft. Met al die regen, dat kan een kunstgrasveld namelijk uitstekend hebben. Het is hier nu zo'n drie kwartier droog. En je merkt er helemaal niks meer van, dat het hier de hele nacht en de hele ochtend uh, heeft gestroomd van de regen. Dat het hier voortdurend met bakken uit de hemel is gekomen. Daar merken we nu dus helemaal niets meer van. Maar het is dus nog 0-0 met een geïmproviseerde verdediging van Herakles Waar we gewend zijn om namen te zien als Maartens, Looms en Van der Linden. Die zijn er allemaal niet bij. En tussen is de verdediging van Heracles nogal jong. En uh, ook nogal anders dan wat we de afgelopen twee jaar gewend zijn geweest. Want Heracles speelt, zijn we gewend, speelt eigenlijk altijd met dezelfde elf namen. We hebben bijna nooit blessures, maar dat is dit jaar even anders. Vorige week nog tegen RKC. Uh, een 2-0 voorsprong weggegeven. Kortom, er moet vandaag wat goed gemaakt worden tegen NAC. Dat het in de beginfase dus lastig heeft tegen Herakles. NAC heeft Leurling er niet bij. Voor hem in de plaats speelt Kolken. Ben je helemaal bijgepraat. 0-0 is het dus nog. Voordat iedereen zich uh, vergist daarin. Met... Ja, uh, met, dank, uh, met dank aan Frank uh, Wilaert, onze verslaggever. Ik zou uh, deze microfoon proberen. Ik weet niet wat er misgaat. Ja, ik, ik zie een rood lichtje, dus uh, ik wil het even van je overnemen. Ja, nee, over. Nou, dat zou ik niet kunnen. Ik pak even We, een andere. Ja, ik, blijf, uh, ik ga, ga jou even uh, verlaten, ik ga op een andere plek zitten. Ik vroeg me wel af ondertussen, jij bent een, een sportliefhebber, ja. een voetballiefhebber. Uh, waar komt die liefhebberij vandaan? Nou ja, dat is, dat is eigenlijk... Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is altijd zo geweest. Ik heb vroeger als klein mannetje gevoetbald. Ik woonde uh, op de Parnassusweg in Amsterdam... en keek uit over het terrein van Zwift. Een uh, bekende Amsterdamse uh, ja. uh, voetbalvereniging. En uh, ja, zo is dat van jongs af aan, uh, denk ik, ja, erin gegroeid. Paul Reumer, uh, te gast bij, uh, bij Max op de perstribune. Voor mensen die niet gelijk een beeld hebben van uh, de NTA... dit maakt die omroep. Ja, Dames en heren, goedenavond. In het journaal doen we deze maand elke week verslag... met reportages uit binnen- en buitenland. Dames en heren in Nederland en in Vlaanderen van harte welkom... voor het groot dictaat der Hoi. Nederlandse taal. Goedenavond, welkom bij Nieuwsuur met nieuws, achtergronden en sport. Dit was Andere Tijden. Luisteraars, ik ben vandaag zo vrolijk. Welkom bij Primtime. It's Dat is uh, wat de NTR ongeveer doet in ja, uh, 34 seconden samengevat. je uh, het prachtig? Ja, het is uh, 1600 uur televisie per jaar en 6000 uur radio per jaar. Toen ik bij de NTR toen ik gevraagd werd, ben ik me wat gaan verdiepen. Want ik kende de NTR eigenlijk niet als, als omroep, ik wist niet goed wat ze deden. Maar toen bleek je de programma's wel heel goed te kennen. En dat is een van de uitdagingen van de NTR. Huh? Heel veel mensen kennen de programma's en waarderen die ook. Maar weten nog niet dat die eigenlijk onder de vleugels van de NTR vallen. Dat kan ook niet, want we bestaan eigenlijk pas sinds januari dit jaar als een fusieomroep. Wij zijn voortgekomen uit NPS, Teliak en RVU. De, eigenlijk de eerste fusieomroep in Hilversum. En de komende jaren moeten we gaan werken om laten we zeggen die naam NTR... Te laden zodat iedereen weet dat al die mooie programma's bij ons vandaan komen. Ja, uh, al die mooie programma's, uh, maar je gaat niet over de inhoud. Nee, nee, wij hebben hoofdredacteuren en die zijn verantwoordelijk voor de inhoud. Ik mag uh, het hele bedrijf aansturen. En uh, wel één keer per jaar met die hoofdredacteur... een gesprekje over hun toekomst hebben. Dus ik heb misschien geen macht, maar wel het een heel klein beetje invloed. Nee, maar ik vroeg me wel af, Paul, uh, iemand die zo uh, begaan is met het maken van de programma's in de, in de Endemolhoek. Die komt nu bij de publieke omroep, wordt directeur. Uh, een prachtige functie, maar mag niks meer over programma's en inhoud zeggen. Nee, dat is, dat is de, de, de feitelijke status. Maar ik denk dat het wel fijn is als je een, programma, als je een bedrijf van 400 man moet aansturen. Uh, dat voornamelijk uit programmamakers bestaat. Dat het goed is dat je hun taal spreekt en dat je. Je weet uh, hoe die mensen werken en hoe ze denken. En ik denk dat je dan met elkaar een betere kwaliteit organisatie kan bouwen. Ja, maar uh, je kan voortdurend dan geconfronteerd worden... met een hoofdredacteur die zegt, hallo, wij gaan niet over de inhoud. Dat ben ik. Ja, en dan dat heeft, hij ook, daar heeft hij daar ook gelijk in. Ja, formeel. Wat, wat niet wil zeggen dat je toch wel discussies met elkaar kan hebben... over de grote lijnen. En uh, omdat de NTR een, een onafhankelijke, ongekleurde omroep is... Hè, wat ik zei, dat staat zo beschreven in de wet hebben ook die hoofdredacteuren te maken met programmaraden... dat zijn weer mensen van buiten de NTR... met wie zij het algemene programmabeleid moeten afspreken. Uh, uh, en het is maar goed ook, want als je uh, onafhankelijk bent... Uh, uh, je een vrije taak hebt... dan moet je toch wel zorgen dat de inhoud op de een of andere manier... Ja, uit een soort democratisch proces uh, uh, voortkomt. Het kan niet zo zijn dat er één meneer, of ik het ben of een ander... bepaalt wat de cultuur van Nederland te zien krijgt op tv. Of wat de jeugd van Nederland te zien krijgt in Klokhuis. Dat moet in een breder verband Zeker. worden georganiseerd. Nee, Dat begrijp ik allemaal, maar iemand die met zoveel inhoudelijke uh, programmatische bagage komt... Uh, zou een welkome aanvulling kunnen zijn voor het hele programmapakket. Ja, maar dat hebben ze, in die zin hebben ze mij niet nodig. Want uh, er zijn heel veel kwalitatieve, goede programmamakers werkzaam bij de NTR. Die kunnen hun werk inhoudelijk heel goed zelf. Af. En als het goed is, hebben die een open oor voor invloeden van buiten. En ik ben een van die invloeden van buiten. Ja, ja nou goed, wel, wel de directeur natuurlijk. Ja. Um, maar wat heeft je dan toch bewogen om die overstap te maken? Nou, um, uh, toen ik stopte bij Endemol, was vorig jaar uh, uh, oktober... Uh, had ik mij voorgenomen drie maanden helemaal niks te doen. Gewoon een beetje vrij te nemen. En uh, langzaam na te gaan denken wat ik nou wilde. En uh, na die drie maanden kwam er iemand langs die zei... goh, wil je eens nadenken over de NTR? En dat leek mij een leuke uitdaging, omdat uh, voor mij uh, de publieke omgeving uh, een nieuwe omgeving is. Uh, ik dus met uh, nieuwe dingen te maken kreeg, met nieuwe mensen te maken kreeg. En als ik nu een commerciële baan had genomen... had ik waarschijnlijk met dezelfde mensen in dezelfde cirkel uh, ja. gewerkt. Dan had ik beter bij wel kunnen blijven. Dus ik, ik vond de uitdaging van de NTR... het feit dat het een gefuseerde omroep is. Dus ze lopen voor op uh, wat er ja, nu is er gebeurt. Er komt 200 miljoen bezuinigen aan. Ja. En dat, dat moet ook ja. gebeuren, maar dat is een feit. Uh, daar krijgen trouwens de commerciële ook mee te maken met bezuinigingen. Maar ook met het opnieuw inrichten van het publieke bestel. Dat is een verantwoordelijke functie. en uh, Een verantwoordelijk proces. En het lijkt mij leuk om daar een bijdrage Zee, te Maar leken. Je realiseert je dus dat je in een soort van verg terechtkomt. En dat begint maandagochtend om negen uur. Ik zou je zeggen, daar kom je zo op. Ik zat van de week uh, in Barcelona bij Johan Cruijff. En die zei, als ik op een bal zit en ik praat met mijn aanvaller... ben ik daarna aan het vergaderen of ben ik aan het praten? Dus ja, wat is nou vergaderen? Uh, nou ja, uh, omdat hij, maar ik weet niet hoe ver jullie daarin gegaan zijn... Uh, over de inhoud kan praten. Ja, maar het belangrijke beslissingen nemen over hoe je het bestel inricht gaat over de inhoud. Dat vergaderen, dat praten in Hilversum gaat over de inhoud. En als je kijkt naar de uitkomst... wij hebben drie prachtige zenders... die elke dag gevuld zijn met goede ja. programma's. De een wat beter dan de ander. Maar dat is wel de uitkomst. Dus het is wel in die zin effectief. Ja. Nou ja, we komen straks uitvoerig, hoop ik, terug op het gesprek... dat je met andere commissarissen in Barcelona hebt gehad... met de commissaris Technische Zaken, Johan Kruijf. Uh, dat is afgelopen vrijdag uh, uh, geweest. Ik ben benieuwd wat je uh, over die vijf uur kunt uh, vertellen. Maar nog even over de, de NTR. Ja. Want die NTR die komt als vroegere NPS voort uit de NOS. Ja. Uh, zou het niet beter zijn in tijden van bezuinigingen... en uh, samenvoegen van uh, omroepen en uh, overhead terugdringen... om weer onder de vleugels van de NOS terug te keren? Nou, Dat is nu uh, uh, niet opportun. Hè? Vanuit uh, het ministerie is ook gezegd dat ze dat niet willen. In het nieuwe bestel uh, is er plek voor uh, waarschijnlijk uh, acht omroepen... waarvan de twee taakomroepen, de NOS en de NPS, hun eigen positie hebben. Ja, leden Zonder leden? Hè? Uh, zonder ja. leden, ja. Dus de, de, de, de opdracht staat in de mediawet. En wij moeten eigenlijk zorgen dat... Uh, uh, het gehalte en het niveau van programma's... op de gebieden die ik eerder genoemd heb... kunst, cultuur, educatie, informatie... dat dat van voldoende niveau is... en dat je die goed terugvindt in het, uh, uh, over alle Hello. zenders. En dat is een andere positie dan de leden omroepen. En ik denk dat het belangrijk is om die positie nog een tijdje vast te houden... En als je de NOS en de, NPS zou, of de NTR zou samenvoegen, dan krijg je weer zo'n groot bedrijf. Daar werken we dan meer dan duizend man. En de vraag is of dat wel effectief is. Maar een nieuw medium waar je mee te maken krijgt, is radio. Wat weet je ervan? Nou, uh, eigenlijk uh, vrij weinig. Ik ben natuurlijk een televisieman uh, in hart en nieren. Uh, wat ik weet is dat radio een heel. Ontspannen medium is. Hè. Je kan hier lekker zitten. De techniek doet het bijna altijd. Behalve als een microfoon uitvalt. Mijn microfoon die. Maar dan stapt je gewoon een andere. Als bij ja. uh, de studio de camera's ja. uitvallen. dan heb je geen tv meer. Dus nee. tv is een heel ander. veel ingewikkelder technisch proces. Uh, uh, uh, en in die zin is radio, dat hoor ik altijd van radiomakers. Het is, een, het is leuk en, en uh, uh, ontspannender om te werken, maar het is ook altijd wel een beetje een ondergeschoven kindje. TV trekt toch altijd de aandacht naar zich toe. En uh, dat is misschien niet in alle gevallen altijd even terecht. Nee, maar hoe zou dat komen? Nou, omdat het beeld uh, zegt meer dan geluid. Hè? TV uh, in jouw huiskamer is toch een indringender medium dan uh, uh, de speaker van die radio. Maar radio is veel liever, veel intiemer. Ik zou bijna zeggen, veel echter. Ben jij een uh, radioman nog <laughs> ja. ja, van huis uit. Ja. Maar, maar zo is het ook. Want televisie, daar komt zoveel meer bij kijken. Uh, uh, randvoorwaarden die vervuld moeten worden... voordat de presentator überhaupt zijn mond kan open doen. Ja, maar, maar dat heeft ook wel weer zijn charmes. En, en ook de, de impact van tv hè, is zo groot. Als je kijkt naar een programma als, uh, als Sesamstraat of Klokhuis... er zijn gewoon drie generaties in Nederland... die met dat programma opgegroeid zijn. En uh, daar uh, dingetjes uit hebben Gehaald, hè? Graaf Tel. Het eerste wat ik kon uh, toen ik klein was, was uh, of mijn kinderen, was uh, kunnen tellen. Vanwege Graaf Tel. Ja. Dus dat is heel, dat, het is heel indringend. En daarom is het ook zo'n mooi medium. En, maar het is ook een heel verantwoordelijk medium. Met welk programma ben jij opgegroeid? Want ik, ik ben met jouw vader opgegroeid. Die is ja. mijn en zoon, jaren 60. Uh, maar wat is jouw programma? Uh, God, ja, de, de programma's die je me kan herinneren van vroeger. Een van de, uh. de belangrijkste is misschien wel één van de acht. En dat kwam <laughs> omdat mijn broer Peter die uh, schreef spelletjes voor één van de acht. En ik moest daar s'avonds kijken en opschrijven... welke spelletjes er op tv waren gekomen. Want als er een spel van hem bij zat, kreeg hij 200 gulden... en ik had eens de Ja, oh, zo, werd het, uh, zo werd het thuis... Ik was al vroeg commercieel. Ja, ja, ja. Ja, je zat al, al vroeg in die commerciële hoek. Vindt het erg dat je die commercie eraan hebt gegeven? Nee, nee, nee. de, de, de onderliggende processen... De, de NTR kan je ook eigenlijk zien als een, als een producent... zijn niet zo heel veel uh, verschillend. Maar werken en, jullie veel met externe producenten? Weinig. Ja, de de, de meerderheid van de programma's worden door de programma -makers zelf gemaakt. Deze, deze hele zomer kijkt onze Russen-centron Vergouwen terug op de Nederlandse televisiehistorie en deze week duikt hij in de wereld waar Paul Reumer ook alles vanaf weet. Hollandse tv-successen in het buitenland. De Nederlandse televisie bestaat 60 jaar. De centron Vergouwen spoelt terug. In Cassie terugkijken. Als Nederland internationaal succes boekt, dan zijn we daar met onze patriotistische inslag altijd behoorlijk trots op. Vooral ook in de tv-wereld. Het wordt dan van de daken geschreeuwd. Zo kon u er afgelopen seizoen niet omheen. John de Mol heeft weer een succes te pakken. Een grote beurs, een tv-beurs, in Cannes op dit moment, waar het ja. echt de talk of the town is, the voice of Cannes zeggen we eigenlijk al, vijftien landen schijnen belangstelling getoond te hebben voor dit vormen, dus het gaat echt ja, de hele wereld over. Dat okay. kun je en vooral nu ook in Amerika de serie goed is Ontvangen loopt het storm bij John. Elk land komt met zijn eigen voice. Van België tot de Oekraïne. <tied> Die internationale expansiedrift maakt John de Mol uniek in Nederland. Hij verkocht al heel veel titels, zoals recent nog Ik hou van Holland. Of beter gezegd I love my country, zoals de officiële verkooptitel luidt. Inmiddels wordt door de show de vaderlandsliefde in vele tientallen landen opgekrikt. Behalve natuurlijk bij de Belgen, want die houden niet van België, enkel van Vlaanderen. Vlaanderen! Welkom bij Zot van Vlaanderen, een show die gaat over alles wat Vlaanderen te bieden heeft. Zoals bijvoorbeeld Vlaamse deuntjes. Ja, maar de successtory van John de Mol, dat begon natuurlijk met Big Brother. Ik schat dat in twee jaar tijd dit programma toch minstens in 10, 12 landen loopt of gelopen heeft. Ja, en dat schatten die nog zuinigjes in. En de wereld kijkt sindsdien wat serieuzer naar hem en Hollandse tv-formules in het algemeen. Voor Big Brother verkochten we af en toe ook wel eens wat. Zo hadden een aantal landen al een eigen versie gemaakt van Love Letters, van Taxi en van All You Need Is Love. En Joop van den Ende wist de Soundmix-show bijvoorbeeld alles aan India te slijten. Please welcome the man himself, Debojit! Vooral producent mol kreeg na Big Brother veel belangstelling uit het buitenland. Bijvoorbeeld voor hun quizzen, zoals 1 tegen 100. The one 100. En de hele wereld smulde van Deal or No Deal. Bij ons als eerste op de buis als onderdeel van Miljoenenjacht. Maar in die oervorm kwam het alleen op de buis bij onze oosterburen. En die namen net als bij Love Letters... Ook bij dit programma presentatrice Linda de Mol op de koop toe. Maar wie de richtige koffer neemt, is miljonair. En hier is die vrouw met 2 miljoen euro. Hier is Linda de Mol. De slimme manier van zaken doen door John de Mol inspireerde ook een andere producent, Reinhard Oerlemans. En die maakte een wereldklapper met Test the Nation bij ons bekend geworden als de IQ-test. you ever how smart you are? You can be a part of the national IQ-test. We're we to test the entire country. Includes... Nou, bij de meeste van deze formules zag iedereen het wel aankomen, maar er zijn ook Nederlandse successen waarvan we dat nooit hadden kunnen vermoeden. Kent u bijvoorbeeld het NCRV-programma De Zingende Zaak nog, waarin twee bedrijven het tegen elkaar opnemen? Welkom bij De Zingende Zaak. met Hier in Nederland was het geen succes, maar toch hebben zo'n twintig landen het programma inmiddels overgenomen. Ook het avonturenprogramma Flashback van BNN sloeg hier dit voorjaar nog geen deuk in een pakje kijkcijfers. Maar in het buitenland was de belangstelling groot. Hoewel het programma nog steeds niet op de tv te zien is in het buitenland. Wat een paar jaar geleden wel gebeurde met de phone. Je spreekt met de AVRO. Wil je 25.000 euro winnen, toets dan 1. Dit programma werd mede bedacht door Bo van Erverdorens. In tientallen landen kwam het op de buis. Dus ja, dat was cashen. Nee, Als het goed gaat, dan is er iets natuurlijk, gaat het heel veel geld opleveren. Want dan kan je dus een paar duizend euro per aflevering krijgen als je wordt uitgezonden. Ja, maar ondanks de grote belangstelling werd de phone eigenlijk nergens een grote kijkcijfer-hit, helaas. En ik vermoed dat dat ook niet gaat gebeuren met het NCV-programma Lipdub. Een lief programma waarin een groep vrienden voor iemand een videoclip maakt. In één lang camerashot. Nou, Italië heeft het in ieder geval al aangekocht. Ja, deze week werd bekend dat nog veel meer landen interesse hebben in lipdub. Maar het wereldwijde kijkcijfersucces van John de Mol's The Voice zal het niet gaan evenaren. Toch moeten we trots zijn op onze programmamakers... die het lukt om hun ideeën te slijten over de grens. Want we zijn een land van handelaars. En een bedrijf als Endemol of Talpa... kun je dan ook best vergelijken met een Philips of Unilever. Of zoals onze vorige premier alles treffend verwoordde. Laten we zeggen, Nederland kan het weer. Die VOC-mentaliteit. Over grenzen heen kijken. Dynamiek. Cassie, terugkijken. Ron van Gouwen, Het heeft voetbal in Almelo... Uh... Is er wel gescoord al, Frank Wiraert? Nee, het publiek is één keer gevonden door het zijnet he? inderdaad. En uh, daarna is de stroom ook nog eens uitgevallen. Dus uh, het leeuwendeel van het stadion heeft geen idee hoe lang we weg, uh, bezig zijn. Ziet nu wel Jozefsoon op de doelman Pasveer afgaan. Pasveer komt goed zijn doel uit. En Jozefsoon heeft alle mogelijke moeite om de bal onder controle te krijgen. En dat samen zorgt ervoor dat uh, Raakles daar goed wegkomt. Raakles ook al twee behoorlijke mogelijkheden gehad. Met uh, pogingen van afstand. Overtoom natuurlijk met die vrije trap. Maar ook Everton heeft al een keer gevaarlijk geschoten. Armenteros heeft al een keer een poging gewaagd op het doel van ten Rauwelaar. Dat tot nu toe nog verschoond is gebleven van doelpunten. We zijn dik twintig minuten onderweg. En we wachten eigenlijk nog op het eerste serieuze vuurwerk. Het eerste mooie aanval van de middag. Paul Reumer, omroepdirecteur NTR. Lid van de Raad van Commissarissen bij Ajax. Een delegatie van de Raad is in Barcelona geweest. Meen vrijdag. Ja. Om uh, Johan Cruijff uh, te consulteren neem ik aan. Nee hoor, om met elkaar te vergaderen. Bij te praten. Op locatie. Ja, ja. maar he, he, hebben jullie uh, weer één lijn gevonden? Uh, maar dat is de discussie niet. Uh, er is, het, het grappige is, als je bij de tv werkt, krijg je veel aandacht. Als je bij Ajax werkt, krijg je nog heel veel meer aandacht. Dat is echt ongelooflijk. Uh, wij uh, als Raad van Commissarissen uh, werken drie, drie weken met elkaar. Ja. Uh, en uh, het is gewoon belangrijk dat je, in, zeker in deze beginperiode... veel met elkaar praat. Ja, Maar mag, mag de ene commissaris in de Telegraaf, Johan Cruijff... zeggen wat hij wil, als de andere commissarissen vinden dat dat niet mag? Dat is ook de issue niet. Iedereen mag zeggen wat hij wil. Ook in de, uh, mag de, ook schrijven in de column? Ook in een column, absoluut. Zolang je maar niet uh, de interne discussie... maar dat geldt voor ons allemaal en dat geldt voor elke raad van commissarissen... De, de discussies die je intern hebt, die moet je intern houden... en de uitkomsten daarvan, als daar een uitkomst is... Die kan naar buiten. Ja. Maar uh, Johan die schrijft gewoon over voetbal, zijn visie. En uh, uh, ja, dat mag je natuurlijk gewoon doen. Niemand ja, maar, die dat verboden. Ze uh, uh, hij zegt ook, Paul, dat weet je. Uh, als, als ik uh, word weggestemd in de Raad van Commissarissen... dan vind ik dat ik mijn mening in de Telegraaf mag verkondigen. Ik geloof niet dat dat zo op die manier gezegd is. Weet je wat het lastig is? Als je uh, de kranten leest, er is zo ongelooflijk veel geschreven. En men zegt zoveel te weten. En meningen worden gepresenteerd hmm. als feiten. Terwijl uh, wij als Raad van Commissarissen... nul interviews hebben gegeven. We hebben nul dingen gezegd over wat okay. er gebeurt. En toch weet iedereen te vertellen wat er gezegd en wat er, wat er, wat er, wat er uh, besloten is. Paul, to the point, to the point. Dat wil ik heel graag. Gaat de raad van commissarissen met één mond spreken uh, naar buiten... of uh, zijn het uh, uh, zoveel monden plus één? Nee, de raad van commissarissen praat met één mond naar buiten. En dat is de mond van de voorzitter Steven ten Haven. Als er wat te melden valt over de uitkomsten van ja. de interne discussie. En, en legt Johan Cruijff zich daarbij neer? Dat is de issue, de, de, het is, maar dat is de issue, meneer. Zal, zal ik het anders ja, vragen? Het, Lees ik maandag in de Telegraaf uh, wat Kruij vindt... over uh, bijvoorbeeld andere dingen uh, dan de Raad? Ik denk dat uh, maandag heeft Johan zijn column, als ik me niet vergis. Ik weet niet of hij een zomerstop heeft over. Als ik, nou, ik weet het eigenlijk nee, niet. dat is niet, geen idee. Maar. En wat hij daar gaat schrijven, is, uh, dat weet ik niet... maar hij gaat zeker niet uh, schrijven over interne besluitvorming... van de Raad van Commissarissen. Heb hebben jullie dat afgesproken met elkaar? Dat hoef je niet af te spreken, want het is oh. dus Nou ja, hij vindt van niet, want hij zegt... als dat de regel is, dan maak ik mijn eigen regels. Ja, nou, maar dit is, dit is interpretatie op datgene wat er geschreven is. En daar moet je toch voorzichtig mee zijn. Nou, maar ik citeer drie kwart van wat er, gez, wat er geschreven wordt in de krant... Is zijn meningen en interpretaties van journalisten. En dat moeten ze vooral doen. Maar daar hoeven wij niet per se op te reageren. Want dan open je een soort doos van Pandora. Nou, de, de, de, de voorzitter of de directeur van de vereniging effectenbezitters... Jan Maarten Slachter heeft uh, gezegd... een raad van commissarissen, zo hoort dat uh, in nette bedrijven... en dat is ook prettig ten opzichte van de aandeelhouders... hoort met één mond naar buiten uh, te spreken. Het is net een geluid. kabinet, zul ik maar zeggen. Daar heeft ook helemaal gelijk in. En dat, ja. uh, dat, uh, over inhoudelijke zaken en besluitvorming doen we dat dus ook. Ja. Dat wat niet wegneemt dat als iemand een column heeft... in dit geval Johan, en dat is niet de eerste de beste zal ik maar zeggen... die natuurlijk wel vrij is om te zeggen wat hij, wat hij vindt... Van het voetbal, of van Ajax, ja. of van whatever in, in het algemeen. Ja, maar het gekke is, hij is ook dus commissaris van Ajax... en hij hoort dat met jullie te bespreken. En als het niet gaat zoals hij vindt dat het moet gaan... moet hij dat weer met jullie bespreken, in plaats van het, het publicitair maken. Maar je moet een onderscheid maken tussen zaken... die intern in de Raad van commissarissen geagendeerd ja. worden en besproken worden. Ja, dat begreep en, ik ook. En, en als hij het daar niet mee eens is en het loodje legt... ten opzichte van de meerderheid, gaat hij in de Telegraaf zeggen hoe dat gegaan is. Nou, dat is niet zo. Dat gaat niet gebeuren, denk je? Nou, de, de, ik kan niet in de toekomst kijken, maar ik neem aan, uh, ik neem aan van niet. Ja, ik ben wel blij met zo'n functie, want het is toch een, uh, een andere wereld. Het natuurlijk. is een andere wereld, het is fascinerend. Uh, overigens zijn er wel heel veel parallellen met de televisiewereld. Ik noem het maar, het is emotiemanagement. Mm. Uh, uh, iedereen uh, heeft een mening over het product wat je hebt, of het nou tv is of het eerste van Ajax. En dat maakt het ook wel onvoorstelbaar uh, boeiend. En je gaat straks jouw Heerenveen kijken neem ik aan. Hè? Als, ik, uh, drie? als ik hier klaar ben, dan spuit ik in de auto naar de arena. Ja, zeker. Ja, ja, ja, en wanneer komt de commissaris zelf? Ik kijk de commissaris uh, van dienst. Nou, in het... ieder geval niet in de maand augustus. De... De... is in zomerslop. Ik, ik, ik zal eens even zeggen, ja, maar om alle speculaties ook te voorkomen. Hij reist uh, elf maanden oh. van het jaar de hele wereld over. Ach. En in augustus zit hij lekker thuis in Barcelona. En dan wil hij best praten, maar dan moet je naar hem toe komen. Nou, dat vind ik heel begrijpelijk. 61% vindt dat programma's over kunst en cultuur... nog te vaak in de randen van de nacht zit... En 39% is daarmee oneens. Dankjewel, Paul, uh, dat je hier wilde zijn. En veel succes met je nieuwe baan. Dankjewel. Straks Mathieu Hermans, uit wielrenner. Sport op Radio 1. Zometeen om 2 uur de Eredivisie. Heer Rakles, moet nu gaan schieten op de voorzet geven. Hij probeert hem te plaatsen. Dit recht de grafschap. ja, ja nummer 3 hoor. Ajax Heer V. Ik kom daar de 2-0, daar is de 2-0 voor Ajax. En Groningen Ado. Het ja, heb ik 30 houtjes. In de Neptunus Pioneers en de Eneco Tour. Die groep volgt op zo'n 50 seconden. En langs de lijn, zometeen om 2 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.